Van nacht 12 mensen om het leven gekomen door de kou. In totaal zijn in Polen de afgelopen drie dagen 30 mensen doodgevroren, vooral daklozen. In een stad in het zuiden van het land is de verwarming uitgevallen. Zo'n 150.000 mensen zitten in de kou. In heel Noord-Europa leiden kou en sneeuwval tot problemen. Op luchthavens in onder meer Londen, Parijs en Berlijn zijn vluchten vertraagd. De Londense luchthaven Gatwick is zelfs twee dagen dicht geweest, maar daar wordt intussen weer gevlogen. Ook op Schiphol moeten reizigers op sommige vluchten rekening houden met vertraging. Onder meer Albanië, Bosnië, Servië en Montenegro... kampen met overstromingen door zware regenval. Mensen zijn hun huis ontvlucht en in sommige gebieden geldt de noodtoestand. Werknemers moeten inspraak krijgen bij het bepalen van hun werktijden. CDA en oppositiepartij GroenLinks komen met een initiatiefwet... waarin het recht op flexibele werktijden en op thuiswerk wordt vastgelegd. Volgens CDA en GroenLinks heeft Flexwerk zeker twee voordelen...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 Daarom besloot de Amerikaanse provider om de site vannacht af te sluiten. Woensdag besloot een andere provider ook al om de site van internet te halen. Wikileaks is nu bereikbaar via een adres in Zwitserland. De website heeft de Amerikaanse overheid in grote verlegenheid gebracht. Deze week werden er honderden memo's van Amerikaanse diplomaten gepubliceerd. En eerder stonden er geheime documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak op de website. Oprichter Julian Assange wordt gezocht door Interpol en is ondergedoken. Het weer, vooral in de kustprovincie, zat winterse buien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. BeachNet, het computer en internetcentrum van BeachNet in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires.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 teachers time to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 Innocent as kids, love would pretty really feel to the corners of our hearts. I'm aware of danger, we started to grow up. We discovered borders.